10 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. De Duitse minister Schäuble gelooft niet dat Griekenland op een faillissement afstevend. Ook ligt volgens hem een vertrek van Griekenland uit de eurozone niet voor de hand. Een Grieks exit zou volgens de minister bijzonder schadelijk zijn voor dat land, de eurozone en de wereldeconomie. Wel benadrukte Scheuble dat Griekenland fors moet bezuinigen en hervormen om te kunnen rekenen op verdere financiële steun van Duitsland en de andere Europese landen. Ook bondskanselier Merkel toonde zich gisteren optimistisch over de toekomst van Griekenland. Later deze maand komt de trojka van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF met een nieuw rapport over de situatie in Griekenland. Op basis daarvan moeten de eurolanden besluiten over een nieuwe tranche van een noodlening aan de Grieken. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Utrecht ligt nog altijd stil na een ernstig ongeluk vannacht. Het ongeval kostte drie mensen het leven. Rond kwart over vier raakte een auto op de A2 bij Hedel door nog onbekende oorzaak van de weg en reed van het taluut af. Nadat hij tegen een mast van de spoorlijn was gebotst, kwam de auto op zijn kop op de rails terecht. Een vierde inzittende raakte zwaar gewond. De identiteit van de slachtoffers wordt pas vanmiddag bekendgemaakt. En het is nog niet bekend wanneer het treinverkeer op dit traject weer wordt hervat. In de Formule 1 heeft Sebastian Vettel de grote prijs van Zuid-Korea gewonnen. De Duitse Red Bull-coureur eindigde voor zijn teamgenoot Mark Webber en Ferrari-rijder Fernando Alonso. Voor Vettel was het de vierde overwinning van dit seizoen. In de strijd om het wereldkampioenschap heeft Vettel nu de leiding overgenomen van Alonso. En er zijn dit jaar nog vier races te gaan.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 Naturalis in Leiden heeft een nieuwe interactieve tentoonstelling voor de hele familie. Super zintuigen. Test je eigen zintuigen en ontdek dat sommige dieren hele andere kleuren zien, geluiden horen of geuren ruiken dan wij. Kijk snel op www.naturalis.nl Kom tijdens de herfstvakantie naar het Militaire Luchtvaartmuseum voor de jaarlijkse modelbouwmanifestatie. Verschillende modelbouwclubs tonen hun zelfgebouwde modellen. Bezoekers kunnen ook zelf uitvinden hoe het is om modellen te bouwen. Toegang is gratis. Meer informatie op militaireluchtvaartmuseum.nl Heb jij zin om je haren recht overeind te krijgen? Kom dan in de herfstvakantie naar Nemo en bekijk de voorstelling over statische elektriciteit. Je kan vanaf 9 uur tot 6 uur genieten van theatershows en demonstraties. www.e-nemo.nl U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl Dit was Lekkerweg in Eigen Land. Oké, okay, nou, Goedemorgen. Net, uh, geen tune begin maar. Dus uh, Michal, ga je gang. Ja, nou als u uh, zoals altijd op dit tijdstip de radio aanzet om naar OVT te luisteren, dan hoort u ook een tune. <laughs> uh, en nu zult u helemaal wel schrikken, want we zijn al een paar uur bezig. Verhip, dat is waar, denkt u dan? Ze bestaan 20 jaar en ze vieren dat met 7 uur wereldgeschiedenis. Wat een stoutmoedigheid, denkt u dan? Maar we vieren al drie uur lang een bijzonder feestje en we gaan daarmee door tot 2 uur vanmiddag. En baalt u nu dat u wat heeft gemist, dan kunt u de afgelopen uren vanmiddag ook beluisteren op de website geschiedenis24.nl. Maar nog veel mooier, we hebben een speciale jubileum-cd. 7 uur 20 jaar OVT voor 20 euro. En om vanochtend met ons het jubileum te vieren... hebben we juist die gasten gevraagd... die gedurende de afgelopen jaren met hun bijdrage... ervoor gezorgd hebben dat OVT überhaupt wat te vieren heeft. En we hebben ze gevraagd om naar deze hele bijzondere plek te komen. Die plek die zo'n rol speelt. Dat hebben we de afgelopen uur gehoord in onze eigen geschiedenis... naar de Prinsenhof in Delft. Ja, waar Willem de Zwijger zijn laatste Spaanse woorden heeft uitgesproken. Of Frans. Ja. En dus bent u nu om tien uur op onze eigen tijd inmiddels beland... in alweer het vierde uur van de wereldgeschiedenis bij de periode van Spinoza tot Napoleon, wereldgeschiedenis vanuit westers perspectief. Vanochtend om zeven uur is er al getwist over het beginpunt... en werden onze gasten het niet eens of het startpunt in Mesopotamië lag of in Athene. Um, drie uur later zijn we alweer bij de Vrede van Utrecht. We vieren die vrede volgend jaar 11 april, want dan is het 300 jaar geleden dat in 1713... Na anderhalf jaar onderhandelen in ons Utrecht... in onze republiek er eindelijk een einde kwam... aan minstens twee eeuwen van bloedige oorlog. Ja, het leek erop dat de nieuwe wereld kon beginnen in 1713. De boel was in Europa eindelijk is geregeld. Het tijdperk van een seculier Europa... waarin alle landen zo'n eigen vorm hadden gekregen was aangebroken. Wordt het dan saai? Dat is wel eens het idee over deze eeuw. Want het was echt interessant, lijkt het weer te worden. Aan het einde van die 18e eeuw met de Franse Revolutie. Het echte grote keerpunt in de geschiedenis volgens de geleerden. Maar saai was de 18e eeuw allerminst, volg, volgens onze gasten. En dat zijn tot elf uur: historicus Willem Vrijhof, hoogleraar cultuur, religie en mentaliteitsgeschiedenis van Europa en Noord-Amerika. Filosoof, criticus en hoogleraar Martin Doorman componist, schrijver en muzikoloog Leo Samama en als columnist oud-nieuwslezer-correspondent... en bovenal journalist Filip Freerings. Heer, wat fijn dat u er bent. Voor we beginnen een mededeling voor onze luisteraars. Aan het eind van elk uur komt via VPRO-collega Gij Jochems... erbij zitten met vragen uit de zaal van het internet. U kunt dus vragen of opmerkingen mailen naar ovt.vpro.nl... bijvoorbeeld over de vraag... Is dit wel wereldgeschiedenis? Ja, dat is natuurlijk een verwijt wat ons uh, voortdurend gemaakt wordt. Dat begrijpen we ook wel. Dat hebben we ook wel een beetje aangevoeld. En er is ook natuurlijk een, beetje een vraag... beetje opgeroepen ook wel. Om dat te verdedigen, maar dat doen we liever niet zelf. En gelukkig wil Willem Vrijhof dat voor ons doen. Ja, ik wil daar wil best wat over zeggen. De 18e eeuw is natuurlijk bij uitstek de eeuw waarin Europa de wereld eigenlijk beheerst. Uh, niet alleen zijn zo ongeveer alle, alle werelddelen dan gekoloniseerd door Europa... in hoge mate. Maar de delen die niet gekoloniseerd zijn... zijn ofwel nauwelijks bekend, zoals Australië. Dat begint pas aan de, in de 18e eeuw iets te worden... Ofwel, ze zijn helemaal gesloten, zoals China en Japan. En uh, India bijvoorbeeld, ook een heel groot werelddeel... wordt eigenlijk beheerst door die hele reeks factorijen die de Europeanen overal hebben. Dus ik zou zeggen, het Europees perspectief verdedigt zich wat niet wegneemt. Dat er natuurlijk heel veel mensen zijn die nooit iets van, nooit van Europa gehoord hadden toen. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maarten Dorman wil graag ook iets kwijt daarover, uh, over Die, onze ja, die, die vraag zijn we nou niet vanuit een westers perspectief bezig... De hele wereldgeschiedenis door te fietsen is op zichzelf natuurlijk een hele verstandige vraag. Maar het is ook goed om, om te beseffen waar die vraag vandaan komt. En daarmee zitten we eigenlijk meteen in het hart van de 18e eeuw, in het hart van de verlichting. En hoe komt dat? Die vraag komt vanuit het idee van... is eigenlijk die westerse hegemonie in onze cultuur, is die superieur aan de anderen? Die vraag die wordt het eerst gesteld door een aantal filosofen in de 18e eeuw. En zij hadden dan als een model... Uh, le bon sauvage, de goede wilde. Al die volkeren die werden ontdekt en waarvan de gewoontes uh, werden bestudeerd... die waren aanvankelijk buitengewoon vreemd. Maar je ziet eigenlijk al eind 17e eeuw, maar vooral in de 18e eeuw... dat die ook een voorbeeld gaan worden voor hoe we ook zouden kunnen leven. Je hebt natuurlijk dat boek uh, de Lettre Gepersan van uh, Montesquieu... waarin twee persen door Frankrijk trekken en de meest krankzinnige dingen zien. Dat zijn heel gewone dingen voor de Fransen, maar het is een verhulde kritiek. Maar eigenlijk zie je het nog sterker in dat idealiseren van natuurvolkeren. Dat is dus ook niet iets romantisch, dat denken we vaak. Hè, dat, uh, laat ik zeggen, Carl May en Winnetou en de, de Indiaan de in onszelf... Het is echt een verlichtingsbeeld dat eigenlijk onze beschaving iets heel gecorrumpeerds heeft. En dat we eens naar andere voorbeelden zouden moeten kijken. Naar die primitieve samenleving die eigenlijk helemaal niet zo primitief zijn. En daarmee ontstaat een soort cultuurrelativisme. En dat is precies de, de geboortegrond van waaruit dit soort vragen en dit soort vaak ook voorkomen terechte, skepsis en kritiek... Eh, Opbloeit. Het is een essentieel verschil met wat we de vorige eeuw, uh, vorige eeuw het vorige uur hoorden tijdens het Beieren der klokken, namelijk dat uh, de ontdekking van Amerika ook een, een taak inhield voor de, voor de Spaanse koning om al die wilden maar te gaan bekeren. Dat is dus dat is iets, echt, iets heel erg. Ja, nou ja, goed. Niets is nieuw natuurlijk. Want eigenlijk is, is dat, dat geluid dat je, dat je dat niet moet doen en niet zo vreed moet zijn. dat komt al veel eerder voor. Dat komt uh, willem waarschijnlijk precies in de 17e eeuw. is al enorme kritiek op de manier waarop Spanjaarden met die Indianen mm. omspringen. Maar, maar goed, het blijft mee, al, dat, dat het ideaal van de goede is wilde, wilde, wilde is iets dat heel sterk in de 18e eeuw naar voren komt. Dat is echt een verlichtingsthema. Nog heel even kort, Leo, samen maar. Is de eeuw waarin Mozart opkomt, is dat dat ook meteen bewijst... dat de westerse muziek, de klassieke muziek zoals wij hem kennen... eigenlijk gewoon de enige muziek is die echt de moeite waard is? Nee, dat is natuurlijk een typisch eurocentristisch, eurocentristisch beeld. Maar je moet wel goed uh, realiseren dat wat er in die tijd geschreven is... en wat er nog tot ver in de twintigste en misschien zelfs wel in onze tijd nog steeds geschreven wordt... heel sterk van dat Europese christelijk-ethische principe uitgaat. En dat het hele denken daarvan ook doordrongen is. En dat betekent het idee dat wij in Europa de plicht zouden hebben, of de, zelfs maar de mogelijkheid zouden hebben... om anderen op te voeden, is al een beeld dat komt uit die christelijke ethiek. En dat uh, uh, we, gaan wij nu eigenlijk mee door? Dat is, uh... Ik denk dat we daar nog steeds mee bezig zijn. Wij denken nog steeds dat we anderen moeten opvoeden. En misschien vinden wij in Europa dat langzamerhand... een beetje moe van de situatie, dat niet meer. Maar de Amerikanen zijn nog onvervroren daarmee bezig. Ik hoop dat u met deze antwoorden ons enigszins wil vergeven... dat we inderdaad deze uren eigenlijk alleen maar vanuit westerse perspectief naar de wereldgeschiedenis kijken. De volgende keer doen we het hele verhaal. En dan doen we niet zeven, maar zeven keer zeven uur of zeven keer zeventig. Willem Vrijhoff. In 1713, de vrede ja. van Utrecht. Uh, betekent dat voor, wat is dat voor vrede? En betekent dat voor Europeanen een nieuw begin? Ja, de... Is na al die onderhandelingen eigenlijk alles geregeld? Nou, niet alles is geregeld. Maar ik denk dat de vrede van Utrecht het belang daarvan moeilijk kan worden overschat. Is, uh, we hebben het net over de 17e eeuw gehad. De 17e eeuw was een eeuw waarin de eindeloze oorlogen gevoerd werden. Maar ook hele vredeoorlogen. Echt, echt oorlogen waarbij hele bevolkingen werden uitgemoord, landstreken verwoest, enzovoort, enzovoort. In Europa was dat helemaal zat. En eh, als dan Lodewijk XIV aan het eind van de, eh, van de eh, 17e eeuw probeert eh, een, een, eh, iemand van zijn keuze op de Spaanse troon te plaatsen, dan komt daar een verzet tegen onder leiding van onze eigen Willem III, de heer Willem III, die dan koning van Engeland is. Er komt een coalitie. En die coalitie die gaat eh, zorgen dat er op een gegeven moment dus verzet komt tegen dat idee van Lodewijk dat alles onder Frankrijk moet vallen. Dat noemden ze de universele monarchie. Uh, nou, Die oorlog is ook een varse oorlog, maar dat, dat, dat loopt eigenlijk niet goed af. De, de twee partijen blijven tegenover elkaar staan. Er komen vredesonderhandelingen in Utrecht. En als dan die vrede gesloten wordt, dan zijn de kaarten in Europa opnieuw geschud. Allerlei landen gaan naar andere eigenaren toe, om het zo maar te zeggen. Hè, België, om het maar even kort door de bocht te zeggen, wordt oostenrijks van Spaans wordt Oostenrijks. Zo, zo zijn er nog wat andere verschuivingen. Maar vooral, en dat is het belangrijke, denk ik, de godsdienst de religie verdwijnt uit het repertoire van de oorlog. De oorlog wordt in voortaan echt een oorlog tussen landen. En die landen ja, die, die krijgen nu de kans om zich te ontwikkelen als eigenstandige landen. En dat maakt die oorlog een stuk prettiger uit? Het maakt de oorlog niet prettiger, maar het maakt de oorlog wel wat geregelder. Maar ik moet, misschien mag ik daar iets aan toevoegen. Uh, die oorlogen verdwijnen al een hele tijd. En dat is in Europa absoluut ongehoord. En dat heeft ermee te maken, denk ik, dat, uh, of liever gezegd dat bewerkt, dat wij die 18e eeuw ook saai vinden. Want het is, er zijn wel eens zo oorlogen in de 18e eeuw, maar dat is meer een tweede helft van de 18e eeuw. En dat zijn eigenlijk ook oorlogen die die zeg maar niet dat spectaculaire effect hebben van wat, wat wij aan oorlog verbinden. Dat zijn meer geregelde oorlogen. Het wordt allemaal echt veel meer serieus genomen door de veldheren. En die, die legers zijn meer op orde gebracht enzovoort. Dus die eerste helft van de 18e eeuw die komt saai over. En daar hebben wij in Nederland hebben wij daar een iets, iets voor verzonnen. We noemen dat de pruiktijd. Wat ik een stom woord vind. Want die pruiken werden maar gedragen door 1% van de bevolking. En alleen die, die, die bovenlaag. En maar die pruiktijd suggereert tegelijk. Die, dat die saaie elite uh, domineerde. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè? 3, 99% volk werkte en was ook heel actief. en verzette zich juist tegen de elite. vaak zijn heel wat opstanden in die periode geweest. Nou, dus dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Die oorlogen verdwijnen een tijdje. Het, het, het wordt allemaal, zeg maar, rustiger. Maar dat geeft binnen de landen de mogelijkheid om allerlei nieuwe ontwikkelingen... op het gebied van denken, van sociale verhouding en dergelijke... en de industrie te, aan te vakken. Nou, dan heb ik de hele 18e eeuw al zo bijna behandeld. Ah, ja, ja. Is was het dan? Is Utrecht het Jalta van de 18e eeuw? Nou, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, want er werd inderdaad door verschillende partijen op hoog niveau... en heel langdurig onderhandeld. En er werd dus... Gezegd maar, gekaart, om het zo maar te zeggen, met een aantal gebieden: Sicilië, Sardinië, eh, enzovoort, enzovoort. Ja, nou, als Utrecht doet mij dat goed. Ja. <laughs> We hebben dus volgend jaar echt wat te vieren begint. Ja. Um, godsdienst is daarmee geen issue meer. Dat kan me nou eens voorstellen. Nee, het is wel een issue. Maar op een andere manier. Het is niet meer een, een issue die zorgt dat mensen of dat landen elkaar gaan bevechten om de reden van de godsdienst. En wat je in de 18e eeuw ziet gebeuren is dat uh, de hele manier van omgaan met godsdienst ook veel neutraler wordt... Er is nog niet zo vreselijk lang geleden een prachtig boek uh, uh, verschenen hier... Uh, onder, onder redactie van Wijnald Mijnaert en een paar andere historici... over een, een, een heel groot uh, uh, plaatjesboek... wat in het begin van de 18e eeuw verschenen is, van Bernard Picard. Het was een Franse vluchteling in Amsterdam. En daarin laat hij uh, uh, plaatjes zien van alle ceremonies van alle godsdiensten ter wereld. En dat is een heel revolutionair boek. Want voor het eerst worden al die godsdiensten allemaal op dezelfde voet gezet... Er is niet meer één waarheid, ze hebben allemaal iets. En dat is wat in de 18e eeuw gebeurt. En dat maakt het mogelijk dat in de 18e eeuw ook het begrip tolerantie ja. eindelijk opkomt. Hè? Voltaire, weet u allemaal wel. Hè? Dat is echt de, de tolerantie die in de 17e eeuw al wat filosofisch uh, grondvest wordt... wordt dan eindelijk uh, zeg maar tot een waarde die door andere mensen ook wordt om, omhelst. En dat is de 18e eeuw. Krijgt onze eigen god dan ook een hele andere taakomschrijving in de 18e eeuw? Nou ja, naam, er zijn een aantal uh, of eigenlijk heel veel uh, uh, intellectuelen of filosofen... dat betekent hetzelfde in de 18e eeuw... die menen dat die rol van God veel minder belangrijk is dan men heel lang dacht... waarmee ze niet zijn bestaan ontkennen... maar ze hem eigenlijk meer zien als een schepper van het grote uurwerk van de wereld... die verder uh, zijn handen een beetje heeft afgetrokken van wat er allemaal in het ondermaanse aan de gang is... En, als je kijkt door de ogen van Voltaire... en je met een beetje een sombere blik om je heen kijkt... wat er allemaal aan de gang is. En bijvoorbeeld de aardbeving van Lissabon... Ja. is uh, voor Voltaire zo'n belangrijk moment. Dan kun je ook maar één conclusie trekken over die schepper. En dat is dat het hem inderdaad niet zo heel erg veel meer interesseert... wat er hier gebeurt. We hebben aan jullie allemaal gevraagd... net zoals in de andere uren, om een kernmoment te geven. En de kernmomenten van de 18e eeuw zijn alle drie... Kernmuziekjes. muziekjes. Nou zou ik Mozart bij nooit een muziekje durven noemen, Leo Samema. Maar uh, Willem Vrijhof zei het net al, er gebeurt van alles... in die helemaal niet saaie 18e eeuw. En misschien wel het allerbelangrijkste wat er gebeurt is dat Mozart bestaat. Dat zou ik wat te kort door de bocht willen noemen. Ik bedoel, de Mount Everest drijft niet ook ergens boven de wolken... maar is een onderdeel van een heel systeem aan ketens en bergen. En dat geldt voor Mozart niet anders. Maar je zou wel kunnen zeggen dat er in de 17e en de 18e eeuw... een aanzienlijke verschuiving plaatsvindt in de sociale verhoudingen. Ook van wie wat gaat bepalen. En dat dus in het culturele perspectief langzamerhand... en dat is iets wat in die 18e eeuw misschien nog niet ten volle voltrekt... maar wel voor iedereen duidelijk wordt. De aristocratische klasse langzamerhand naar achteren schuift als cultuur om het maar zo te stellen, ten opzichte van de burgerij. Je ziet in veel grote steden dat er aan het begin van de 18e eeuw... Uh, culturele societies ontstaan, verenigingen, uh, clubs... Die uh, bes voor besloten leden concerten organiseren, laten dat opengooien. Nederland was overigens een van de eerste, omdat wij al heel vroeg een stedelijke cultuur hadden. Waarin uh, met name door de druk van het calvinisme de muzikale uitingen niet binnen de kerk konden plaatsvinden. En een hof hadden we nauwelijks die er iets aan deed. Dus de stad, het stedelijke bestuur, dit soort taken overnam met de Collegia Musica. In de 19e eeuw zie je bijvoorbeeld bij de uh, Academy of Ancient Music in Londen, die al in 179 is op dat daar een club heren vooral in het begin en later ook dames bij elkaar komen... om oude muziek te beluisteren. En dat bedoelen zij met oude, die van Purcell en die van de tijd van, de, van koningin Elisabeth I. En in de loop van die 18e eeuw zie je steeds meer dat in stedelijke kernen... burgerlijke concerten plaatsvinden, academieën noemen ze ook wel... waar dus de, de burgerij met zijn gespaarde centjes een kaartje moet kopen om naar een concert te gaan... Maar het beeld wat we hebben is dat Mozart nog steeds betaald en in stand gehouden wordt... en zijn werk no, kan doen nee, maar is, vanwege de aristocratie. Ja, maar dat is, gek genoeg is dat veel minder het geval dan we denken. Het is wel zo dat Mozart in een tijd leefde dat hij nog streefde naar een functie bij de adel. Want dat was een streven dat een zekere maatschappelijke uh, uh, fundament kon geven aan je leven. En dat heeft hij in, uiteindelijk in Wenen ook wel bereikt. Maar eerst ontworstelt hij zich juist aan die situatie in Salzburg. Hij gaat dan van Salzburg gaat hij naar Wenen toe en hij wil zich daar als vrij kunstenaar vestigen. Hij gaat dus wet, letterlijk doen wat tegenwoordig iedereen doet. Affiches plakken, muzici bij elkaar halen, kopiisten aan het werk zetten... je instrument naar de concertzaal brengen, repeteren, concert geven... hopen dat er genoeg mensen komen en geld incasseren... iedereen afbetalen en de winst hield je in eigen zak. Die winst was tot 1886, 87 onnoembaar hoog... In moderne valuta verdiende Mozart in die tijd op zijn, in de beste jaren tussen de 400.000 en de 600.000 euro per jaar. Dus ongelooflijk. Daarom kon hij zich ook een gigantisch appartement naast de Stefansdom ongeveer op een steenworp afstand al vandaan permitteren. Dan komen de Turken weer de balkan op. Dus ziet in dat geval het hof in... Wene. De noodzaak dat de adel zijn geld anders gaat spenderen... namelijk om soldaten te leveren en legers en de balkan in te trekken... dat is dus niet meer in Wenen. Mozart ziet zijn publiek dus wegvallen. Want dat publiek bestond uit wat wij noemen stadsadel. Ik heb het dus over, dat is een ander type adel. Dat is adel die dus niet per se thuis allemaal concerten wil organiseren... maar die naar de concertzaal gaat en een zakje achterlaat. Ja. Nou, nou, wil je ons een stukje Mozart laten horen? Ik weet niet of je dat eerst zelf wil inleiden... maar ik, ik, ik begrijp ervan dat een andere kunstenaar, een andere Mozart, een ander publiek... ook vraagt om andere muziek? Ja, vooral een andere relatie tussen de scheppende kunstenaar en zijn publiek. Voor Bach was zijn publiek vanzelfsprekend. Mensen in de kerk, mensen aan het hof, dat was zijn publiek. Die hoefden dus niet uh, gewonnen te worden voor zijn muziek. Zijn muziek was in zekere zin een statement in ethische zin... in dienst van de kerk, in dienst van de adel. En vervolgens werd het gepresenteerd as such. Muziek is... Bij Mozart verandert dat. In die generatie tussen Bach en Mozart is niet meer muziek is, maar muziek wordt. Ze moet namelijk mooi geworden worden als komt dat publiek niet meer naar de zaal. Dus er is een verschuiving van een ethisch grondbeginsel naar een esthetisch grondbeginsel. Om het in andere woorden te zeggen, mensen moeten wat gaan voelen. Mensen moeten emoties ja, ervaren. Moet, ja. als en dat naar... kan je doen met virtuositeit, dat kan je doen met harmonie. Dat... Maar je moet het doen met middelen die geen kennis vragen. Want die, die burgerlijke klasse had in principe weinig kennis van kunst en cultuur. Had ze ook geen tijd voor, die stond de hele dag in de, in de winkel of achter. Dus een toonbank of werkplaats te werken. De adel had de hele dag tijd om onderwezen te worden en niks te doen... dus erover na te denken als ze dat zou willen. Maar dat had die burgerij niet. Dus die burgerij moest veroverd worden op een woordeloze, theorieloze manier. En daarvoor heeft Mozart met zijn generatie, Haydn ook... en, en, en Christian Bach, de jongste zoon van, van Johann Sebastian Bach... hebben daar middelen voor gevonden die te maken hebben met wat wij noemen moduleren. Dus dat wil zeggen dat je van de ene toonsoort in de andere gaat. dat Voelen wij zelfs uh, zonder kennis als heel spannend aan. Je merkt dat er ergens... Iets gebeurt En je bent blij als je eindelijk de oplossing hoort. He he, we zijn er weer. En dat die reis, dat je meegenomen wordt door de componist... zonder dat je daar verder kennis van zaken hebt. Dat je inderdaad de blik op oneindig, het verstand op nul kan zetten... achterover kan wiegen en genieten kan van die muziek. Dat het een zag geworden. En dat is wat we nu gaan horen? Wat is nou dat? hier een klein momentje heb ik gehaald uit een opname door Ronald Brautigam. Dus op Pianoforte gespeeld met een klein orkestje eromheen van het pianoconcert in C. Klein. En daar hoor je in een tijdspanne van één en een kwart minuut zo'n modulatie met die spanning erbij en de oplossing. Spanningsmomenten. Eigenlijk willen we nu natuurlijk gewoon blijven luisteren. Want mijn vader ook musicoloog en jij kende hem ook heel goed. Zei het verandert allemaal met Mozart. Want dan heb je ook helemaal geen god meer nodig. Ja, dat is, uh, dat is mooi gezegd, maar voor Mozart was er nog steeds een god nodig. Uh, niet voor niets schreef hij uh, aan het eind van zijn leven uh, een requiem... dat weliswaar niet voor zichzelf bedoeld was, maar gewoon een opdracht. Maar de taak die Mozart had, was het scheppen van de best mogelijke kunst... binnen zijn eigen vermogens. Nog heel even een klein dingetje voor Mozart, en dan gaan we daar ook helaas weer uh, weg... Hij schrijft op een gegeven moment de opera Le Notse de Figaro Dat doet hij aan de hand van een libretto over een stuk van uh, Beaumarchais. Wat op dat moment een, een, een stuk is wat eigenlijk verboden is. Waarom? Omdat daarin de burger in opstand komt... en eigenlijk de, de, de aristocratie niet meer serieus neemt. Speelt Mozart een rol, in, in een bewuste rol... als een soort actievoerder, kijk eens? Nee, nee, in het geheel niet. Hij heeft tot het eind van zijn leven niets anders gewild... en gehunkerd naar een functie aan het hof. Hij heeft hem uiteindelijk ook gekregen voor wat hij dan noemt het uh, schandalig lage bedrag van 900 gulden per jaar mocht hij contradansen schrijven, dus alsof je dus nu als beroemd Nederlands componist Louis Andriessen wordt aangesteld... door uh, een radiozender, Veronica, om popliedjes te schrijven om wat bij te verdienen. En daar komt het veel neer, dus hij moest dat doen. Die 900 gulden per jaar was genoeg om een gezin met twee kinderen te onderhouden in die tijd. Mozart vond het een shame dat, dat hij dat moest doen. Want hij verdiende vijf tot zes keer zoveel met gewoon vrije opdrachten in de markt. Voor we van de modulaties en de spanningsmomenten bij de Franse revolutie uh, uitkomen. <laughs> ja. uh, eerst even een momentje, gaan we luisteren naar de man... die voor iedereen een directe associatie overigens heeft met uh, Frankrijk. Philip uh, Frerix. <tosses> ja, ik geloof dat Walter Benjamin ooit heeft gezegd... dat Parijs de hoofdstad van de 19e eeuw was. Ik denk dat dat misschien ook wel geldt voor de 18e eeuw. In ieder geval krijg ik als Utrechter in Parijs nog wel eens te horen... dat de stad haar bijnaam te danken heeft aan de verlichting. Verlichting met een grote V en niet met de kleine S van straatverlichting. De lichtstad als lichtend voorbeeld voor het ganse universum. Omdat daar de victorie over het obscurantisme begon... het licht in de despotische duisternis ontstoken werd... Als nieuwkomer destijds wilde ik dat maar al te graag geloven. Het leek me ook zo Frans. Waar anders dan hier zou een stad vernoemd worden... naar een politiek-filosofisch idee? Waar anders zou de ondermijnende actie van een handjevol intellectuelen... zo zeer worden gekoesterd? Parijs ziet zich graag als één grote wereldomvattende denktank, als broedplaats voor intellectuelen die veelal ook zelf vinden dat zij de encyclopedisten zijn van de 21ste eeuw. Voor zover ik weet zijn er niet veel landen waar intellectueel een soort beroep is met de status van de bijna onfeilbare moraaltheoloog. Met dank aan die 18e-eeuwse wereldverbeteraars... die in krap 20 jaar een encyclopedie van 17 delen bij elkaar schreven... met de hand wel te verstaan. 6000 artikelen, meer dan 20 miljoen woorden. Een onverbiddelijke bestseller ook nog. Er werden 25.000 exemplaren van verkocht in heel Europa. En met die encyclopedie werd storm gezaaid. Krap enkele decennia later was de Franse revolutie van 1789 een feit... Het groepje Encyclopedist, 140 auteurs in totaal... had als termieten de fundamenten onder, de oude, onder het oude Europa weggevreten. De 18e eeuw werd de siècle de Lumière, de eeuw van de verlichting. Ook wel eeuw van de rede genoemd. Siècle de Lumière, begonnen in de Ville Lumière, De stad die het licht deed zien. Ik krijg er nog kippenvel van. In dit verband één naam die niet vaak wordt genoemd. De mannen van de verlichting hadden het waarschijnlijk niet gered... met hun encyclopedie zonder de clandestine steun van de hoogste censor. Een edelman, Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malzerbe. Kortweg, Malzerbe, dat maakt het wel zo makkelijk. Hij was directeur van de librairie, zeg maar, van het boekenwezen... en als zodanig belast met de koninklijke censuur... aan hem te bepalen of boeken wel of niet mochten verschijnen. Een politiek zeer gevoelige post... Wel nu, deze Malerbe had sympathie voor de encyclopedisten en hun ideeën. Hij deed wat hij kon om ze te beschermen. Zo tipte hij hun voorman Denis Diderot... dat er huiszoeking naar subversieve geschriften bij hem zou worden verricht. Toen deze wanhopig uitriep... maar wie is er vertrouwd? bij wie kan ik ze verbergen... liet Malerbe de gezochte manuscripten naar zijn eigen huis overbrengen... Daar waren ze veilig. Niemand zou op het idee komen om ze daar te zoeken. En Diderot ging vrij uit. Als er in die dagen Wie is de Mol zou zijn gespeeld... was de koninklijke sensor de onbetwistbare winnaar geworden. De grote geschiedenis moet het vaak hebben van de kleine, zoals wij weten. Die heeft uiteindelijk van Parijs een lichtstad gemaakt... ter bestrijding van de criminaliteit... Parijs was in de 16e en 17e eeuw een stad van dieven en straatrovers. Je was je leven er niet veilig. De inwoners werden verplicht om kaarsen voor hun ramen te zetten... en de deuren van toortsen te voorzien. Dat was al heel feeriek, maar lang niet voldoende. Zo werd in 1680 besloten, onder de weinig verlichte Lodewijk XIV... om straatverlichting in te voeren. Misschien wel de voorloper van ons cameratoezicht. Wie weet. Hoe dan ook... Overal, tot in de donkerste stegen, kwam er licht. Parijs werd voortaan beschreven als glinsterend in de nacht. Geïmponeerde Londenaren spraken zelfs van een city of light. Het zijn dus de lichtjes die de lichtstad hebben gemaakt. De verlichting met een grote V is pas van later. Maar dat was licht waar niemand tegenop kon. En zo is de lichtstad toch vooral ook de stad van het licht. Applaus. Ja. Maarten Doorman, halverwege de 18e eeuw, in, uh, schrijft uh, Jean-Jacques Rousseau. Als Mozart nog geboren moet worden, een Franse opera. In een tijd waarin opera nog Italiaans diende te zijn, opstandigheid. Jij hebt dat gekozen als, als kenmoment, vertel. Ja, de meest interessante filosofen die componeren ook. De andere is natuurlijk Nietzsche. <laughs> Van Rousseau is maar één opera, die heeft maar één opera geschreven. Hij schreef ook wel wat anders. En dat, op het moment dat hij de opera af heeft dat is eigenlijk een vreemd moment, zo 1750. En hij heeft nog steeds geen succes... En hij is enorm ambitieus, net zoals die honderden, wat zeg ik, duizenden andere jonge mannen... die in de 18e eeuw uh, opkomen, naar Parijs trekken en ook uh, verlichters willen worden en schrijvers. En uh, vergeet niet, die 18e eeuw is een eeuw van een enorme sociale mobiliteit... En uh, Rousseau is daar een goed voorbeeld van. En gek genoeg breekt hij door met een opera. Had, uh... Wat, waar komt de Rousseau vandaan? Als uh, Rousseau hebt... komt uit Geneve. Ja. Hij uh, uh, kwam uit een eenvoudig milieu. Maar wilde net zoals iedereen hogerop. En dat lukte hem niet en er waren talloze uitsluitingsmechanismen en daar was natuurlijk de, de hoge bourgeoisie, met name de adel, heel goed in. Hè? Allerlei duistere uh, beleefdheidsregels waar je niks van begreep als je daar niet in was opgegroeid. En uh, Rousseau raakt daardoor gefrustreerd, net als velen. En dat is misschien ook de achtergrond waarom hij eigenlijk, waarom hij een geschrift schrijft uh, als inzending van een prijsvraag. En de, de strekking van dat geschrift is dat de beschaving niet deugt. Dat is nogal wat in de 18e eeuw, want iedereen gelooft juist in die beschaving. Het is een tijd van optimisme, van vooruitgang. En dan komt er iemand die, die een opstel schrijft... waarin hij zegt, ja, eigenlijk is gewoon die hele ontwikkeling... die hele menselijke beschaving, die is hoe dan ook uh, corrupt. Uh, en dan schrijft hij die opera, want daar wil je naartoe, ik ja. zie het. Nee, nee, nee, ik, ik zit even te denken aan Rousseau... als iemand die al altijd overal ruzie zoekt... En ja. overal de controversie. Nee, maar dat is een, Rousseau is een rampzalig verhaal. Het is ja. een paranoïde man die ja. uh, bijt in de hand die hem voedt. Ja. En uh, hij zoekt steeds nieuwe handen die hem steeds maar weer voelen. En hij gedraagt zich op een... Nou, het is schandalig. Het is, het is een, een vreselijke man. Heerlijk maar hij kan wel goed schrijven. Ja. <laughs> maar goed, hij maakt dan een opera. En uh, verbazingwekkend genoeg wordt uh, die opera wordt opgevoerd in Fontainebleau aan het hof. Met uh, de koning en Madame de Pompadour. En die opera die is een succes. En um, dat is eigenlijk raar, want daarmee wordt hij beroemd in de kringen... die hij eigenlijk zo diepgaand uh, verafschuwt en veracht... en ook in zijn geschriften veroordeelt. De opera zelf is ook een, uh, een, uh, gebaseerd op een of andere soort heel simpel verhaaltje op het platteland. En ook de muziek is bedoeld als eenvoudig... juist om zich af te zetten tegen die hele cultuur. Zullen we even, je, ja, even ja, ja. een klein stukje van die eenvoudige muziek uh, luisteren? Is ja, het wat Is Leo? Ja, het is wel weer een stapje terug, hè? <tie> Ja, je zou kunnen zeggen, een stapje terug... het ligt aan de bron van waar mensen als Mozart later ook mee bezig zijn. Het gaat erom dat eh, Rousseau gooit een knuppel in het hoenderhok met muziek in een discussie die op dat moment al 30, 40 jaar loopt. Namelijk, gaan we Franse muziek of Italiaanse muziek gebruiken? Italiaans is recht uh, voor z'n raap fris van de lever en virtuoos. Franse muziek is buitengewoon georganiseerd... met allemaal geheime codes erin... met uh, veel meer taligheid dan muzikaliteit, zou je bijna zeggen. En het, wat hij doet nu, is dat hij een Frans stuk maakt... de au Village... dat hij tegelijkertijd in die, dat Franse stuk een Italiaans... Uh, achtige manier van zingen gebruikt... met een hele simpele begeleiding. Je hoeft er niets voor te weten en de adel vond het heerlijk. Maar Maarten Dorman, even komen op wat hij tegelijkertijd doet. Hij zegt, hij doet bewust simpel. Hij, en met die simpelheid zet hij zich dus af. Ja, want de, de, eigenlijk de hele retoriek van die opera's... maar ook van het toneel en van de hele cultuur... was er eentje van langs man, van dat rococo Die was heel complex geworden met veel krullen, veel retoriek en... Uh, uh, als ik één anekdote mag geven om dat te illustreren. Dus die opera werd ook uitgevoerd aan het hof. En het was eigenlijk maar, hij ging door het oog van de naald dat hij succes had. Want tijdens het begin met iets heel simpels. Een boerenmeisje die moet gaan trouwen met iemand. En zij verdenkt haar aanstaande bru bruidegronden van dat die iets heeft met iemand uit de adellijke kringen. En de eerste aria is een uitgesponnen vraag van... Uh, waar is die, waar is die, waar is die? En dan roept iemand uit het publiek... De, uh, ga hem dan halen. <lacht> <lacht> en dat is eigenlijk vrij vernietigend... want dan moet de rest van die opera nog komen. En die is niet heel goed. <lacht> maar, maar dat loopt dus goed af voor Rousseau. En vervolgens uh, wordt hem een jaargeld uh, in het vooruitzicht gesteld... en een ontvangst bij de koning. En dan doet hij iets dat volstrekt onbegrijpelijk is voor de 18e eeuw, hij komt niet. En dat is, als je die lange weg bent gegaan van Genève en door al die tegenslagen en vernederingen... en je bent er op het moment dat je er bent... en je krijgt die uitnodiging en een jaar geld... en je komt niet opdagen, je vlucht naar Parijs... dan moet je ten eerste toch ook wel heel getikt zijn... En ook, je zou kunnen zeggen, ook heel hoogwaardig. in de zin van dat je uh, neerkijkt op de koning. Rousseau wilde vooral het laatste natuurlijk suggereren later... hoewel hij ook toegaf dat het waarschijnlijk met blaasproblemen had te maken. Hij kon niet zo lang uh, ergens zitten. Uh, en dat moest natuurlijk in het hofprotocol. Je moest de hele tijd op dezelfde plaats blijven zitten. En Rousseau moest af en toe wel eens tussendoor naar de wc. En dat, dat hij wilde zichzelf misschien ook wel die schande besparen... Maar je zegt, deze man die zich dus voortdurend afzet, die voortdurend ruzie maakt... dat is de man die in de 18e eeuw volgens jou de beschaving definitief op een uh, nou ja, ander plan zet. Hij, ja, omdat hij in zijn beroep op eenvoud eigenlijk uh, zorgde voor uh, uh, legitimatie van de cultuur van het volk. Voor uh, uh, het idee dat die hele hofcultuur en die aristocratie, dat daar iets gecorrumpeerd in zat. En uiteindelijk is Rousseau, gek genoeg veel meer dan andere filosofen in de 18e eeuw... van Belang belangrijk geweest voor de Franse revolutie. Rousseau was eigenlijk de legitimatie van die gelijkheidsgedachte. En dat gebeurt bij Rousseau vooral via de weg van de cultuur... ...door te laten zien dat die adellijke complexe, barokke, roco-achtige cultuur... ...eigenlijk eh, onvruchtbaar was... Uh, en, en, en dat betekent eigenlijk de emancipatie. Daar begint eigenlijk op een rare manier ook die emancipatiegedachte van het volk. En het is niet voor niks dat Robespierre tijdens de Franse revolutie zich vooral op Rousseau beroepte. En op dat, dat nogal lastige begrip vertu, de deugd. Uh, wat misschien moeilijk te vertalen is. maar wat ook appelleert aan dat soort sentimenten. Denk ook aan al die libel die geschreven worden. in de tweede helft van de 18e eeuw. Dat zijn uh, kleine boekjes. waarin de strekking heel vaak is. dat de adel volkomen gecorrumpeerd is. en niet meer in staat ook tot seksuele prestaties. zodat ze het met hun lakaiën gaan doen. met de suggestie dat de lakaiën. daar zit de kracht van het volk. Uh, zo net, Philip Frederik zit over Diderot. Het altijd. Je bent al eens eer bij ons geweest om, om over de, dat verschil... tussen Diderot en Rousseau uh, uh, te spreken. Um, jij koos daarin de kant van Rousseau in plaats van Diderot. Kan je dat nog een keer toelichten in dit verband? Want de, jouw tegenspeler toen, Philip Blom, die zei... ja, je hebt het wel voor Rousseau als de stem van het volk... maar als het erop aankwam, was hij het ook een legitimatie van... Uh, uiteindelijk het totalitaire karakter van de, uh, van de revolutie. Nou ja, er zit inderdaad een, een hele paradoxale kant... in het politieke denken van uh, Rousseau. Rousseau schreef le contrat social, het uh, sociale contract... waarin hij zei, iedereen die deelneemt aan een politieke gemeenschap... dan zijn wij allemaal als volwassen burgers... die heeft eigenlijk stilzwijgend een contract getekend. En dat contract betekent dat je je aansluit bij de algemene wil... De volonté Generale. En dat is een kerngedachte nog altijd in onze democratie. Dat het niet alleen gaat om individuele belangen. En dat het niet alleen een optelsom is. Met andere woorden, dat ook niet altijd de meerderheid mag beslissen. Maar dat het uiteindelijk gaat om een hoger algemeen belang. En daar zit natuurlijk ook een gevaar. Want er zijn mensen die dan weten wat het algemeen belang is... en anderen uit gaan leggen wat het algemeen belang is. Dus die figuur zie je tot in de 20 twintigste eeuw in het communisme terugkomen. Als arbeiders niet begrijpen uh, wat ze eigenlijk zijn en willen... dan moeten ze eraan. En dat is een soort totalitaire figuur die, die bij Rousseau begint. Maar we doen hem onrecht om daartoe te, te reduceren. En nogmaals, als persoon is het... een ongelooflijk vervelende, nare paranoïde man. Maar zijn filosofie is tegelijkertijd toch echt ook... de grondslag van ons democratisch denken. En dat moeten we niet vergeten. Het is al een paar keer gezegd de afgelopen uren. Want het lijkt Willem Vrijhoff alsof, alsof de burgerij... lang bezig is om zich te ontworstelen... aan de macht van de aristocratie. En we hebben het elke keer weer zeggen. we het Of kunnen we het zeggen. En toen kwam de burgerij... Op. Ja. De burgerij komt altijd op. De burgerij komt op, <laughs> ja. Ehm... Um... Alle ingrediënten, de ingrediënten die Leo Samerman noemt, die Maarten Dorman noemt... Het, het broeit, het is bijna... kan het niet anders dan dat dat toegaat naar die Franse revolutie? Nou, ik zou niet, niet alleen zeggen de Franse revolutie... maar overal in Europa zijn allerlei dingen aan de gang. Die, die, ja, die maken dat men dat die, die oude samenleving, die standensamenleving... waarin dus... Eén stand die een heel kleine fractie van de samenleving tegenwoordig... maar wel heel veel geld heeft, dat die alles bepaalt. En in dat opzicht uh, is Nederland uh, erger dan Frankrijk nog. Ik bedoel, de Nederlandse regenten zijn school, schoolvoorbeelden van... ik zou bijna zeggen corruptie, baantjesjagerij... en alles wat er maar slecht is in de politiek. En dat had men overal wel in de gaten. En wat, als dat, ik denk als er één, één begrip heel belangrijk is in de 18e eeuw... of langzamerhand belangrijk wordt, is het begrip gelijkheid. Het idee dat iedereen gelijk is en dat men niet onder anderen zit... He? Dat men tegen de slavernij kan zijn, dat men tegen die, uh, die, die aristocratie, die oligarchie moet ik zeggen, eigenlijk kan zijn. Het gaat niet zo om de aristocratie, het gaat om die oligarchie, die regent oligarchie. He? Dat men uh, zelf ook rechten heeft. En die rechten die gaan geformuleerd worden en die gaan ook verdedigd worden. En daaruit komt die revolutie voort. Ja, nou, het, het is misschien aardig in het kader daarvan, het is weliswaar iets later, maar het geeft precies aan waar het probleem zit. Um, Beethoven moet op een dag bij een graaf. Optreden. Dat wil zeggen, die graaf zegt tegen hem, ik wil dat jij voor mijn gasten... dat zijn Franse soldaten die ergens in Polen zitten, een concert geeft. En Beethoven zegt, nee. En dan zegt die graaf, je moet, want je bent een van mijn onderdanen. En Beethoven zegt, sorry meneer de graaf, u bent graaf omdat uw vader dat was, uw grootvader, uw overgrootvader, enzovoort. Ik ben Beethoven omdat ik het zelf voor elkaar heb gekregen. En hij loopt weg en gaat terug naar Wenen. Dat, en dat geeft ja, dat is, precies dat is, aan... Dat is, om... dat is het precies. Dat ook een echo van Rousseau natuurlijk, die ook met zijn bekentenis heeft gezegd, dit ben ik. Hè? En, en in, zijn, in de, zeg maar, bijna genante eerlijkheid. Ja, en dus die enorme afkeer van dit gedrag van de adel... dat je dan uiteindelijk ook ziet bij Beaumarchais... en uh, het idee dat de adel beschikking heeft over zijn onderdanen. En, en, en dat is eigenlijk een hele krachtige onderstroom in de 18e eeuw. Niet in de 17e. Dus dat is echt wel, denk ik... als we het over de 18e eeuw en de verlichting hebben... een enorm krachtige onderstroom die je in de muziek ziet... die je in de literatuur ziet, die je in de filosofie ziet... En uh, die niet alleen maar leidt tot de Franse Revolutie. Het is natuurlijk ingewikkelder, maar ik heb een klein citaat als je wilt. Ik heb hier een citaat uit een proclamatie van generaal Daandels, een Nederlandse patriot-generaal. Die, uh, die, die, die, die schrijft het volgende aan het volk. Ontwaakt, mijn waarde landgenoten, de tijd is gekomen dat wij onszelf moeten verlossen van de slavernij... waaronder het land en vooral de boerenstand zo lang gezucht heeft. Schroomt niet de wapenen op te vatten en u te ontdoen van uw drosten, hoofdschouten, richters, ambtsjonkers... schouten, collecteurs, pachters en andere beulen en bloedzuigers. Gij zult niet verraden worden als we door vreemde commandanten, enzovoort, enzovoort. Wanneer schrijft hij dat? Dat is, dat is 1795. Als uh, de, de, Bataafse de Bataafse opstand, Bataafse. Uh, zeg maar, tot de Bataafse uh, Republiek leidt. Sorry even naar uh, een liedje, liedje luisteren, wat je hebt uitgekozen ja, okay. voor ons? Okay, so. okay. Nee, dat deuntje kennen wij. Ja, dat is het bijzonder dat het altijd Franse liedjes waren die ze daarvoor gebruikten. sneller kloppen, Philip Freix. Ik Probeer het te verstaan vooral. <laughs> maar hier hier zie je je. het Frans, zeg je dus ozame citoyen. Maar ik weet niet wat zeggen zij nu. Nou, misschien mag ik even de tekst uh, ja. voor ja, graag. Juicht nu, O Nederlandse braven, gij ziet uw heil thans vastgegrond. Gij ziet de Fransen en Bataven, vereend door het heiligst wrevelont. Het Frans volk, alleen gedreven door moed, deugd en vrijheidszucht, voor wiens macht ieder dwingland vlucht, heeft de vrijheid u groots hergeven. Vereert dien heldendom, die vierden dwang bevrijdt, gij zijt door zijne kling van het ijzeren juk bevrijd. Oh, dat is wel een, een, een meer een bewerking dan een vertaling. Ja, he? maar het is, dus heel, het is dus heel opmerkelijk. Het is natuurlijk het is helemaal geen vertaling. Nee, dit is dus, het is alleen de melodie. En dat is het interessante. Dus ja. dat ze uh, die Nederlandse patriotten dus, die zich dus willen bevrijden van het oranje juk... want dat is het natuurlijk. Die Nederlandse... van het Gelderswijn, zoals men dat noemde. Dat was stadhouder Willem V Vijfde... die daar op het Lo in Apeldoorn zat... Die uh, Nederlandse Patriotten die die hebben naar Frankrijk moeten vluchten. Na de, uh, want u weet misschien dat in 1787 de Patriotten een eerste uh, revolutie hebben geprobeerd die mislukt is. En dat, omdat Wilhelmina van Pruisen uh, <lacht> haar, uh, haar broer in, in Brandenburg in Berlijn zover krijgt om zijn troepen hier naartoe te sturen en die opstand neer te slaan. De Oranjes zijn weer hersteld. En uh, dus toen hebben de patriotten naar Frankrijk moeten vluchten. Dat is in Frankrijk trouwens ook meegeholpen aan die Franse Revolutie, mag je gerust zeggen. Maar omgekeerd hebben de Fransen uh, met hun mee teruggekomen. En die hebben de, ja, de patriotten een, een revolutiestijl geleerd. die hierin doorklinkt. En die ook, en dat vind ik het interessante van deze tekst, uh, die, die ook laat zien dat euh, afgezien van die gezwollen taal die, die ons niet meer vertrouwd is... dat daar een heel groot, echt een, een groot probleem lag in die samenleving. He, wij, wij zijn gewend over de Nederlandse revolutie te spreken. Als de virtuele revolutie, er gebeurde niks. En niet 20.000 doden zoals in Frankrijk, maar 20. He, dat is typisch het verschil tussen Nederland en Frankrijk dan. Maar onder dat, dat er niets gebeurt, leeft heel veel aan ressentiment... aan verlangen om het te veranderen. En dat verandert, men op de Nederlandse manier dat wel. Maar de veranderingen zijn er niet minder heftig om. Want in tegenstelling tot, tot, tot Frankrijk worden wij van een federale staat... een centrale staat en dat zijn we altijd gebleven. Dat worden we dankzij die meneer Daandels die in 1798 een staatsgreep pleegt... en zorgt dat die federale provinciestaat een centraal geleid land wordt... waar meneer Rutte nu nog steeds van profiteert. Je zit een beetje tussen neus en lippen door... van die patriotten die gingen naar Frankrijk. En die hebben trouwens ook even bijgedragen aan het ontstaan... van de Franse Revolutie, maar... Uh, uh, hoe, ver, hoe ver gaat dat? Zegt u? die De bijdrage van de Nederlandse patrieot... Het gaat niet, erg ver. Oh, gaat nee, niet nee. erg ver. Nee, het is niet zo... Ze, ze, hebben, ze hebben in het leger gezeten en dergelijke. Maar er zijn wel een paar mensen uit de lage landen... die daar een belangrijke rol hebben gespeeld op een gegeven moment. Een van de Nederlanders was voorzitter... een van de eerste voorzitters van de Nationale Vergadering. Uh, en een hele interessante man, Anagarsis Kloots... was een soort, die, die kwam uit, uit het Kleefse... maar het, de Nederlandse familie die in het Kleefse zat. Die heeft daar een soort ja, opruiende rol gespeeld die heel belangrijk is, hij is op gegioitineerd op een gegeven moment... want zo ging dat met iedereen die opruidde natuurlijk. <lacht> maar er zijn wel degelijk Nederlanders geweest. En dat, met name die, die, die contacten waren vrij hecht. Er, er waren Nederlandse bankiers waren er in Parijs. Die patriotten waren overigens meestal in Noord-Frankrijk... maar die hadden wel degelijk dus daar eh, contacten mee. En je moet zich ook voorstellen dat met name aan de top van die samenleving... Ja, dat was eigenlijk een soort cosmopolitisch Europa. Die Nederlandse aristocratische geslachten... die voor een deel ook patriots waren... die hadden vaak ook relaties met Frankrijk, Duitsland enzovoort. Eh, dus dat, dat, het, was niet, het waren geen gesplitste landen die elkaar nooit zagen. En er ligt toch ook een Nederlander in het eh, Pantheon? Die... Ja, die had Van Winter. De... Ja, uit ja. Kampen of zoiets. Eh, was die eh, of Van Hul. Van Hul ligt in het Pantheon, of niet? Jullie... Eén van die admiraals. Nou ja, goed, in ieder geval. Ja. Het oh, oh, oh, ik, ik ga jullie toch vragen... Want... We zitten volgende uur zitten we alweer in de 19e eeuw. Uh, we, we moeten uh, uh, ook een beetje tempo draaien. Uh, die Franse Revolutie is volgens iedereen toch eigenlijk. Daar, daar, daar zijn we het allemaal toch over. Dat is het moment waarop de geschiedenis definitief uh, uh, kantelt. Nou ja, Aan het kantelen gaat. Het kantelig kantelig gaat. gaat. Ja. Kijk, door de Franse revolutie is een culminatie van een aantal uh, gebeurtenissen... maar natuurlijk ook weer een begin. Uh, en dat is eigenlijk uh, doordat die Franse revolutie verspreidt... die verspreidt zich over heel Europa. Maar die maakt ook allerlei andere, andere veranderingen mogelijk. Ook culturele veranderingen. En ik ben zelf ervan overtuigd... dat is de, de enorme invloed die de romantiek heeft gekregen... van af het eind van, de, van deze eeuw tot op de dag van vandaag... was niet mogelijk geweest... zonder al die, die maatschappelijke veranderingen die in, de, die in de Franse Revolutie gestalte kregen. Uh, en. Zoals? Um, uh, nou, het feit dat de, de hele manier waarop wij het belang dat wij aan de kunsten hechten... en aan de muziek die niet voor niks uh, een rol speelt... Uh, het nationalisme dat opkomt, uh, is zonder de romantiek ondenkbaar. De manier waarop we naar wetenschap kijken... Uh, de, ons, eigenlijk de hele westerse antropologie is een romantische antropologie. En die is alleen maar mogelijk door die enorme... Uh, kijk, het is niet zo dat cultuur zomaar verandert. Ik ben geen marxist, uh, maar die onderbouw, de sociaal-economische omstandigheden... De grote gebeurtenissen, de oorlogen, die zijn natuurlijk altijd heel beslissend voor omslagpunten. En daarom is die Franse revolutie ook belangrijk. Niet alleen als culminatie, maar als begin voor een totaal ander mensbeeld dat ontstaat. Het mensbeeld van de romantiek. Waar overigens Rousseau wel ook weer een heel belangrijke rol in speelt. <lacht> nou ja, vanwege in de, in de dat klimaat cultuur... van het gevoel en de authenticiteit ja, ja, ja, ja. en uh, het, het verheerlijken van het kind en uh, noem maar op. Ja. Je zou in de cultuur ook, en dat is misschien in het volgende uur... komt het nog wel aan de orde, ook kunnen uh, uh, nog aansluiten... wat Emmanuel Kant op een bepaald moment... dus met, vanuit zijn typisch burgerlijke culturele perspectief, want dat is heel opvallend... Hè? hoe groot hij als filosoof ook was... zijn culturele perspectief was van een burgerij, van, niet van de adel. En vanuit dat standpunt gaat hij op een bepaald moment ook schrijven... over wat de functies en de manier van benaderen eh, van kunst en cultuur is. En dat wordt de basis voor het hele denken van latere filosofen... in de 19e eeuw, maar tot in onze tijd. Het feit dat we nog steeds over muziek eigenlijk liever niet praten... maar het gewoon laten horen komt omdat hij al gesteld had, dat, en dat is wat ik al eerder had ge, uh, naar voren had gebracht... dat zo'n burgerlijke klasse geen cognitieve kennis... geen mogelijkheden mm -hmm. tot het vasthouden van de theorie van die muziek heeft. En maar, dat betekent dat het allemaal over de, over de zinnen moet lopen. Nee, maar, ik, uh, ik, maar, ik, mag, een, mag ik nog één ja. ding, ding zeggen? Want ja. de Franse Revolutie is ook typisch iets, een verhaal wat de Fransen over zichzelf vertellen. En ja. Dat wordt alsmaar belangrijker. Dus je moet er ook wel mee uitkijken. Af en toe iets relativeren en zeggen... alles wordt toegeschreven aan die revolutie. Nee. Maar uh, Het gaat is toch, want jullie hebben het over filosofie... jullie hebben het over kunst, ja. over muziek... Maar, vooral... maar we hebben het toch over vrijheid, gelijkheid en boekerschap... Nee, voor mensen, mensen nee, we en we het over, over de gewone man. Het is gewoon op het begin van een, van een hele instabiele periode. Want ja. de Franse revolutie van 1789... is eigenlijk de eerste van een hele serie... Maar is in de, de 19e eeuw gesproken. Is dat dus niet de crux? Vrijheid, gelijkheid. Het is het startschot. Nou, ik, ik, ik vind gelijkheid, vind ik de crux. Vrijheid is altijd. Maar gelijkheid is iets nieuws. Dat, dat was voor die tijd ondenkbaar. En, en die broederschap, dat is een soort andere vorm van gelijkheid, denk ik dan. Maar. Maar het is <totstut> toch wel het mooiste beginselprogramma dat er dat bestaat. <totstut> Kunnen wij nou het volgende uur <totstut> zonder de, de naam van Napoleon genoemd hebben? Eigenlijk niet. Nee, dat politiek vind ik niet. Ik vind, maar politiek nee, nee, niet, nee, nee, nee, politiek, wel. het is natuurlijk iemand die op een gegeven moment... een beetje het ideaal van Lodewijk XIV wil pakt, de universele monarch van Europa te worden. Maar, maar dat is hem bijna gelukt... Maar da, da, da, is, is het niet da, ook. Hegel die zegt dat Napoleon de brenger is van het uh, nieuws? Nee, Hegel wereld. had uh, ideeën die niet iedereen uh, in zijn tijd uh, van hem over zou genomen hebben. Maar ja, zeker. Nee, maar dus Napoleon had er een heel veel mensen die enorm met hem wegliepen. Dat kun je nu nauwelijks eens meer voorstellen. Ik bedoel, het was, nou, voor dat sommige weg, mensen dus was het een, nou, nou, ja. een soort Hitler. Er liepen ook heel veel mensen met Hitler weg. Napoleon, waarvan je zegt van... Wat is dat eigenlijk voor een tirannetje, als je ziet hoe iedereen behandelde. En toch, die, ja, dit was een begenadigd man, denk ik. En die ook weer heel erg intelligent was, die heel veel dingen zag. Maar die alleen ja, er toch niet in geslaagd is om uh, zijn aardsvijand in Rusland uh, te winnen. Als, als hem dat gelukt was, Rusland te winnen, dan had hij het... Uh had hij het gehad, denk ik. Maar in die is... zin had misschien Hegel toch ook wel gelijk op dat beroemde moment dat hij uh, Napoleon uh, in, aan het hoofd van de Duitse legers de paas ziet binnentrekken en dat Hegel uh, Napoleon ziet als de verwerkelijking, als een moment in de wereldgeschiedenis waarbij Napoleon zelf als persoon niet zo belangrijk is, maar wel als het voertuig van die grote wereldgeschiedenis en van al die ontwikkelingen die wij bespreken. Hoe groot hij als generaal ook was en wat, hoe ongelooflijk de succes zijn en de, ook de militaire intelligentie van deze man. Maar als we de geschiedenis bespreken zoals we hem nu bespreken, is hij toch eerder dat hegeliaanse voertuig? Dat de ja. ding-titoy? De ja, niet voor niks was hij ook zo klein. Maar die, maar die, dan die opkomende dat hij ja. Belangrijk was voor wat hij heeft gedaan. Maar die opkomende burger, waar we het nou alsmaar over hebben. Ja, die wordt, wordt, wordt, wordt gereprimeerd op een gegeven moment van Napoleon, is niet zo van de opkomende burger. Dat is nee. veel meer iemand van de opkomende is, adel. Is dat levert ja. Je krijgt daarna ook allerlei restauratiebewegingen en dan weer opstanden en weer Weer restauratie weer opstanden. en burger krijgt pas na de Eerste Wereldoorlog definitief dus zijn rekening. Ger-Jochems is dus komen ja. zitten. De opmerking die achterwege bleef. De vraag die niet is gesteld. Hier is ger Jochums. Ja, Ruben Philips, je die e-mailt. En hij wijst erop dat de afgelopen uur uitvoering ging over denkbeelden, tijdgeest, et cetera, filosofie. Maar ondertussen, zegt hij, werden er ook hele baanbrekende ontdekkingen gedaan. En hij wijst op de gebroeders Montgolfier die hun eerste vlucht maakten in een vl soort vliegtuig 1783. Terwijl de gebroeders Wright uh, er bekend mee werden. Ja. Maar was dat uh, in die tijd ook... Uh, kwam dat voort uit, dat vlichtingsideaal? Wie zou daar wat over willen zeggen? Ja, het begon al in de 17e eeuw. Hè? Het zoeken, het, het, het, het, het hele researchdeel zou wij zeggen... dat je gaat zoeken naar de waarheid achter de materie en de dingen. Ja. En daarmee ontdekkingen doet, stap voor stap. Dat loopt vanuit die hele 17e eeuw in de 18e eeuw door uh, maar dat heeft natuurlijk een versnelling gekregen... omdat steeds meer onafhankelijke geesten... en vooral in die burgerlijke klasse... iedereen die het intellect ervoor had... dat zelfstandig kon gaan doen. Men had niet meer de toestemming van de adel ervoor nodig... om iets te bewerkstelligen. Ja. En men kon ook het niet in verboden worden. Hè. De, de, de, je merkt nog, bij Galilee, moest zich conformeren aan een godsdienst... die het anders meende te zien dan hij het zag. Ja, dat zie je dus u, over de 17e eeuw. Dat mij. hebben we dat nog niet Dormand. zo genoeg. Maar een, een enorme uh, geletterdheid die ontstaat. Iedereen ja. begint in plotseling boeken te lezen. En Precies. op het einde van die eeuw, dan klaagt de adel en de hoge burgerij daarover... dat hun bediendes hun boeken zitten te lezen. Dat was niet te bedienen. Nee. Uh, dat geldt ook voor de encyclopedie. Er is dus een enorme verspreiding van kennis. Want de rusteloosheid om nieuwe dingen te ontdekken, die is er altijd. Maar je, maar je hebt al gelijk antwoord die... gegeven op een, nog, op een door mij op een gestelde vraag... maar die nog niet uh, verwoord hebt, namelijk... het trickle-down-effect van die verlichtingseffecten. Nou, het, dat is dus gebeurd. Het, het sleutelwoord hierbij is natuurlijk de encyclopedie... die Philippe ook al, al noemde. Niet dat het alleen die encyclopedie was... maar de hele mentaliteit, wetenschappelijke ja. gezelschappen... academisch, eh, het koffiehuis dat begint te ontstaan. Er, is een, er ontstaat een hele andere maatschappel, maatschappelijke structuur... waarin ja. kennis plots in grootscheeps verspreid gaat worden. En daarachter ja. het drukken op papier... Daarvoor werd er gedrukt op ja, velum. Maar, en misschien waren ik op Niet alleen meer, want we hebben het alsmo over mannen, niet alleen meer over de mannen, maar ook voor de vrouwen. Want er is een, een, een Bellen van Zijl bijvoorbeeld. Maar ja. is er een heel interessant boek is te verschenen in die tijd. Newtonianismo per les dame. Het Newtonisme voor de vrouwen. Ja. En uh, Dominique Martinet in Nederland heeft een catechisme der natuur geschreven, die uitdrukkelijk zich richt tot de vrouwen. Om de vrouwen, zeg maar, wetenschap ja. uh, bij te dragen. Dat is mooi, want daar kan ik mooi bij aansluiten bij dat vrouwenperspectief. Wat in heel veel e-mails geconstateerd wordt, dat dat gemist wordt. Onder andere door Truus Pinkster. En die heeft het dan over jouw verhaal, Maarten Doorman, over Rousseau. Die pleitte dan weliswaar voor vrijheid, maar niet voor die van vrouwen. Nee, Rousseau heeft een heel klassie klassiek beeld over waar de vrouw thuis hoort. Uh, we weten allemaal wat dat klassieke beeld is. Ja. Uh, te, de, dus de, dat klopt. En, maar in die zin is Rousseau ook een voorloper van de romantiek. Want daar gebeurt eigenlijk hetzelfde. En in de verlichting is verder juist wel een hele sterke tendens... waarin vrouwen serieus genomen gaan worden. Voltaire mm -hmm. leeft heel lang met Émile de Châtelet. Uh, een groot wiskundige. En uh, zij vertalen Newton en brengen Newton naar Frankrijk. En dat wordt ook wel eens vergeten. Ja, Daar moet je ja, is, toch wel enig respect voor vrouwen van gekregen hebben. Ik wil ook nog één aansluitend ja. vraagje van, van mijzelf. Die opera in 1750 van Rousseau, hè, de haat tegen die adel. Was het een soortzelfde stemmingmakerij als die opera die toen in 1830 opgevoerd werd? Wat leidde tot de Belgische opstand? Is dat te vergelijken? Uh, uh, ja, nee, het zit erin. Maar tegelijkertijd, het werd natuurlijk in Fontainebleau opgevoerd. En dat zou nooit gedaan zijn als, als, als dat perspectief van het revolutionaire gehalte daar was. Dan was het ja. ver van het hof gehouden. Uh, maar achteraf bekeken zien natuurlijk bepaalde tendensen daarin... Die waarvan je zou denken, nou, dat hadden ze beter in Fontainebleau helemaal niet op kunnen voeren. Nee. Hey. Maar ik denk dat Beaumarchais bijvoorbeeld wel Leo, belangrijk Leo, is Leo, om Salma. even goed te zien. Het verhaal van Beaumarchais gaat over een, een recht van de adel, de Jus Prima Nocte. En dat recht van de adel, dat dus de adellijke heer het recht had om de eerste... Uh, minnaar van oh ja. elke dame van het personeel te wezen... dat was iets wat natuurlijk ongelooflijk tegen het zere been was. Niet alleen van de burgerij, maar van vrouwen. Uh, en het feit dat men dat zo scherp in het toneelstuk aan de tand stelt... en uh, naar voren brengt... en dat door Mozart en door anderen is overgenomen in culturele objecten... dat geeft wel aan hoe groot die verandering moest wezen. Ik uh, moet gaan afsluiten dit uur. Willem of als je het in 10 seconden kan zeggen. In 10 seconden. De twee meest vernieuwende vorsten van de 18e eeuw. Maria Theresia en Catharina de Grote. Dat waren twee vrouwen. En die hebben de verlichting heel allebei hard gesteund. Willem of Maarten Doorman, Leo Samen, Filip Frederiks bedankt. Dit was de verlichting. We gaan zo door met de 19e eeuw. De Barro Blanco. Een stuwdam in Panama. Schone energie, goed voor de economie. Iedereen blij.